9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet hoopt aan het einde van dit jaar een eerste hoeveelheid vaccin tegen het coronavirus beschikbaar te hebben. Om dat voor elkaar te krijgen koopt Nederland zich nu al in bij een vaccin waar op dit moment nog aan wordt gewerkt. Het doet dat samen met Frankrijk, Duitsland en Italië. Het kabinet waarschuwt wel dat de kans bestaat dat het niks wordt met dit vaccin... En de Europese Commissie riep juist vandaag landen op... niet op eigen houtje te onderhandelen over een coronavaccin... maar dat samen te doen als Europese Unie. De meeste pensioenfondsen hoeven van minister Koolmees... volgend jaar niet op de pensioenen te korten... omdat er een nieuw pensioenakkoord is... tussen kabinetwerkgevers en vakbonden. Het is een uitwerking van het principeakkoord van vorig jaar juni. Afgesproken is onder meer dat de hoogte van pensioenuitkeringen... niet meer vaststaat, maar afhankelijk wordt... van de ontwikkelingen op de beurs... De afgelopen week zijn 570.000 nertsen geruimd op 13 bedrijven. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het zijn fokkerijen in Limburg en Noord-Brabant waar het coronavirus was vastgesteld. Nertsen kunnen niet alleen elkaar besmetten met het virus, maar ook mensen. En ook de Britse mededingingsautoriteit doet onderzoek naar de overname van gifjesplatform Giphy door Facebook. Volgens CNN gaat de waakhond onderzoeken of de overname de concurrentieverhoudingen op de Britse markt schaadt. De Australische mededingingsautoriteit kondigde eerder al zo'n onderzoek aan. Facebook heeft beloofd dat de gifjes van Giffy ook voor andere sociale media dan Facebook en Instagram beschikbaar blijven. Gifjes zijn korte herhalende filmpjes met scènes uit bijvoorbeeld films en tv-series. En die worden veel op sociale media gebruikt om emoties mee uit te drukken. Het weer in het zuiden neemt de kans op een regen of onweersbui toe en later kan op meer plaatsen een bui vallen. Morgen is het weer boven de 25 graden. In de loop van de dag neemt in het noordoosten de kans op onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Oh, crap, crap, Boop boop boop boop I was wondering if, after all these years, you'd like to be to go over everything. They say the time's supposed to heal you but I ain't done much we Hello, can you hear me? I'm in California, dreaming about that we used to be when we were young and free. I've forgotten how we felt before the world fell at our feet there's such a deep. We would stare at each other, cause we were always in trouble, and all the cool kids beat go wanna thrive Ta, ta, ta, ta. Juist nu, arm om je heen in de slaap Zoveel nieuws, zo stil is het op straat de was nooit zo beschaafd En er is gewoon meer raars Ik kom mijn moeder met een trilling in de stem Door wat er moest van de minister-president Dat vind ik het best een beetje eng En ik denk aan Alles zorg, ongezondheid en banen Televisie is nu alles zo beladen Ik denk aan grootmoeders en vaders Maar gek genoeg brengt het ons samen 17 En zo zit je er niet bij, ze bestemt I'm us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 In this big world, it's a mad world